Uur. Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Eerst nieuws over bijtende honden. De Tweede Kamer en demissionair minister Adema willen dat er regels komen... voor het fokken en houden van agressieve honden. Elk jaar raken er zo'n 150.000 mensen in ons land gewond... omdat ze zijn gebeten door zo'n beest. Het overkwam ook deze jongen. Sinds ik trouwens ben gebeten, ben ik maar één keer in het park geweest... en voor de rest van het Je zag de huid los van mijn been, dat het er vanaf was gerukt... En je zorg ook echt het vlees. En het is nog niet helemaal duidelijk hoe die strengere regels eruit moeten komen te zien. Een eerder verbod op pitbull-achtige honden werkte niet. Dus de minister kijkt nu welke andere mogelijkheden er zijn om bepaalde typen gevaarlijke honden te verbieden. Over een half uur begint in de Belmer in Amsterdam de herdenking van de Belmerramp. 31 jaar geleden stortte er een vliegtuig neer in een flatgebouw. Daarbij kwamen tientallen mensen om het leven... Bij het herdenkingsmonument zijn er straks toespraken en is er een minuut stilte en worden er ook bloemen gelegd. De man die ervan wordt verdacht dat hij donderdag drie mensen doodschoot in Rotterdam, blijft nog zeker twee weken vastzitten. De 32-jarige Voet L zou zijn buurvrouw en haar dochter hebben doodgeschoten en daarna nog een leraar op de Erasmus MC. Het OM verdenkt hem ook van verboden wapenbezit en brandstichting. En als je met de trein moet, dan kun je last hebben nu van kapotte stukken spoor tussen Breda en Tilburg bijvoorbeeld. Daar rijden alleen bussen. En tussen Utrecht en Amersfoort is een wisselstuk. En daarom rijden er op die route veel minder treinen. En in Madrid is het al gezellig. Op een groot plein in het centrum daar hebben Feyenoord supporters zich al verzameld. Sfeertje al dus. Vanavond speelt hun club in de Champions League tegen Atletico Madrid. En die wedstrijd begint om kwart voor zeven. Dan nog het weer. Het is zo goed als droog overal. In de zuidelijke helft van ons land ook wat zon. Morgen opnieuw wat nattigheid in het noorden. En in het zuiden wel zon en een graad of 18. ZFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bos tussen Breukelen en Nieuwegein... doe je er 20 minuten langer over. De rechterrijstrook is daar nog dicht vanwege opruimwerk na een autobrand. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag 10 minuten vertraging tussen Knopen de Hoek en Sveen. A9 en Alkmaar tussen Battenfordorp en Vels een kwartier vertraging. En de A27 Almere Gorkem tussen Hilvers en Nieuwegein 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.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 Zandvoort op 106.9 CFM I wish I could turn back time I wish I'd never have to see is hard. To my daddy on the telephone How long now Until the clouds unroll And you come down the line Where But the shadows still remain Since your descent Your descent Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NWS-journaal. De Pakistanse regering wil dat alle illegale immigranten het land voor 1 november verlaten. Wie dat niet doet, kan worden uitgezet. In Pakistan zijn relatief veel illegale immigranten. Het overgrote deel komt uit Afghanistan. In het noordoosten van India zijn minstens 10 doden gevallen na een overstroming. Ruim 80 mensen worden nog vermist. Door hevige regenval overstroomde een gletsjermeer, waarna een vallei onder water liep. Het Sidi wil dat de regering een onderzoek instelt naar het oorlogsverleden van prins Bernard. Vandaag kwam er buiten dat zijn originele lidmaatschapskaart van de NSDAP is gevonden. Het weer in het noorden en westen af en toe regen, verder droog bij ongeveer 17 graden. Ja, Thank We you yes.